Neem nu een heel groot feest, neem nu een heel groot feest. En wat is dan de quintessence, wat is de essentie, wat is het nou geweest, wat is het nou geweest? Is het de wijn? Is het de gein? Of het feit dat de voorzitter een Utrechter moet zijn Is het de drank en de dame of het geld en de reclame Wat maakt nou eigenlijk zo'n feest zo fijn? Is het de drank en de dame of het geld en de reclame Wat maakt nou eigenlijk zo'n feest zo fijn? Draait altijd om de bal Draait altijd om de bal en wie het tot en nu toe niet geloven kon, die ga maar naar het stadion op dat hij weten zal. Ja, draait altijd om de bal. Kijk, waaromt Lovici het ze knietje in het verband? Ja, het knietje in het verband. En ook als je dat bedoel, daarom hindert het genieën. De Waand ziet schiet fantastisch met zijn andere beeld. En ook als je dat bedoel, daarom hindert het genieën. De Waand ziet schiet fantastisch met zijn andere beeld. Wat een bal, wat een bal, wat een schot, het jochie, wat een bal. En zij de keeper het maar betalen om hem uit het net te halen Want de goals redt de tijd niet dat hij valt. En zij de keeper maar betalen om hem uit het net te halen Want de goals redt de tijd niet dat hij valt. Draait altijd om het bal Draait altijd om het bal En daarom is het voor die mensen Die naar een feest gaan wel te wensen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 De conversatie kon niet dieper, wat een bar en wat een keeper en vooral, ja vooral, wat een bal.